dan het wel met het NOS journaal. In Noorwegen woedt een discussie over de maximumstraf van 21 jaar waarin het Noorse wetboek van strafrecht voorziet. Veel mensen zijn er kwaad over dat als de dader van het bloedbad van vrijdag op zijn 53ste weer op vrije voeten kan zijn, als hij tot de hoogst mogelijke straf wordt veroordeeld. Een Facebookpagina waarop wordt gepleit voor de doodstraf voor de terreurverdachte had in korte tijd al zo'n 1800 steunbetuigingen. Op andere websites wordt gepleit voor levenslang. In Noorwegen kan na de maximumstraf van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 De Amerikaanse popartiest Prince geeft vanavond laat een verrassingsconcert in de Melkweg in Amsterdam. De kaartverkoop begint over een uur en het concert begint om middernacht. Het optreden is een soort warming-up voor het concert dat Prince dinsdagavond in Ahoy in Rotterdam geeft. Eerder deze maand gaf hij tijdens Noordzee Jazz ook drie nachtconcerten.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 Dit is de zomer van ZFM met, met nu Ted Trappy.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 We gaan verder met een uh, ton wat dansbaar plaatje. Forget Your Limitations: en trans-dance journey van Rishi en Harshey, ook via Osho.nl. Ik zou zeggen, veel luisterplezier.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 tweede uur van Peaceful Radio aflevering 734. Eh, Daar kan er niks aan doen. De, nou ja, dat is altijd makkelijk gezegd, natuurlijk. Eh, maar goed, het systeem wat ik zelf heb ontwikkeld, eh, bracht al deze seizoenen muziek bij elkaar. Morning Star van de CD Fingerpainting van Oslie Allers Goed van het label High Octave Music.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 Wat mij betreft graag tot de volgende keer dag.